Op een grote kleuterschool voor mijn kale kinderen. Rijk gaf een de kop zonder te verminderen. Boom bij de eerste knal viel die op zijn bek. En die andere kleuter stak zijn banden lek. Op een grote kleuterschool voor mijn kale kinderen. Rijk gaf een de kop zonder te verminderen. Boom bij de eerste knal viel die op zijn bek. En die andere kleuter stak zijn banden lek. Hé, laat ze nou, gabarazzi. Je kan die band niet leeg hakken. Je moet ze leeg steken. Mini gabbers, allemaal kaal. Zie die daar dan? Die is net geboren man. Kijk dan, je mag een lijn zo. Allee, ze pillen. Op een grote kleuterschool voor met kale kinderen. Reed grabbers goed de kop zonder te verminderen. Boom, bij de eerste knal viel hij op zijn bek. En die andere kluiter stak de banden lek. Op een grote kleuterschool, voor mijn kale kind. Nee, gabber, gaf erop kop zonder te verminderen. Boom, bij de eerste klap viel hij op zijn bek. En die andere kluiter stak de banden lek. Hé, hey, laat je nou, gabaratsky. Je kan die band niet leeg hakken. Je moet ze leeg steken Ben je achtelijk of zo? Op een grote kleuterschool, Kijk nou man. allemaal mini gabbers, allemaal kaal Zie die daar dan? Je bent net geboren man. Kijk dan, je hebt nog een laaien om zo. Allee, billen. Op een grote kluiterschool vol met kale kinderen. Eet gabbers goed de kop zonder te verminderen. Boom bij de eerste knal viel die op zijn bek. En die andere kluiters trakteer van de lek Op een grote kluiterschool. On the left